1 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. SGP-politici vinden dat Rutte SGP-steun moet verdienen. OM wil criminelen vaker laten opdraaien voor schade... en ruimtepuin scheert langs ruimtestation ISS... Het weer, het is zonnig, zo dus af en toe trekt er wat hoge bewolking over. En de temperatuur ligt tussen de 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er kans op mist. Dan morgen opnieuw zonnig en ongeveer 16 graden. Goedemiddag. De SGP houdt vandaag haar jaarlijkse ledenvergadering. De partij heeft twee zedels in de Kamer, maar die zijn afgelopen week heel wat meer waard geworden. Door het vertrek van Hero Brinkman uit de PVV-fractie heeft de gedoogcoalitie geen meerderheid meer. Bij de SGP-bijeenkomst in Hoevelaken is ook Peter Blok. Wordt er daar bij jou openlijk gesproken over zaken doen met het kabinet Rutte? Zeker wel. Ja, de SGP is inderdaad deze week nog belangrijker geworden... na het vertrek van Hero Brinkman bij de PVV. Premier Rutte heeft de twee zetels van de staatkundig gereformeerde. Niet alleen in de eerste, maar tegenwoordig dus ook in de Tweede Kamer... meer nodig dan ooit tevoren. Maar die steun is zeker niet gratis, zegt SGP-leider Kees van der Staaij. Voor die constructieve houding is wel essentieel dat dreigende ethische verslechteringen...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 mogen we dankbaar zijn wanneer hier nog enige weerhouding blijkt. Het had er heel anders kunnen voor staan. De SGP blijft onverminderd streven naar verdere ethische verbeteringen. En ja, daarin verschillen we met dit kabinet... en met een Kamermeerderheid, principieel van mening. Alleen financieel orde op zaken stellen is niet genoeg... Van der die wil graag een ander Nederland zien. Ja. De diepe sporen die de secularisatie in Nederland heeft getrokken... zijn ook op het Binnenhof pijnlijk zichtbaar. En dat is buitengewoon verdrietig. Kunnen we er zelf dan ook maar niet beter het zwijgen toe doen? Ik zou zeggen, in tegendeel, als we omhoog kijken, als we omhoog mogen kijken dan zien we toch de levende God die ons zijn goede geboden geeft. En daarover onze mond houden, dat kunnen we niet... en dat willen we niet en dat mogen we niet. Misschien wel meer dan ooit is vrijmoedig getuigen plicht... Ja, en dat gaat Kees van der Staaij van de SGP dus ook doen. Hij zegt hervormen zonder taboes. En uh, we moeten uit de financieel-economische malaise komen. Maar zeker ook uit de morele crisis, zegt hij. Ja, welke voorwaarden worden dan gesteld aan die ik noem maar even gedoogsteun? Ja, nou, hij uh, benoemt het allemaal wel. Uh, abortus, euthanasie, uh, het leven wordt te makkelijk afgebroken. Dus uh, ja, dat, uh, daar is de SGP uh, op tegen. Ja, uh, terugdraaien die wetgeving, dat kan ook niet uh, van de ene op de andere dag. En dat is uh, gelijk het dilemma uh, voor Van der Stij. Maar in ieder geval uh, moet er ook daar vooral een open debat over mogelijk zijn. En uh, dat hij ook uh, als christen uh, getuige mag zijn... Want er is nu een antichristelijke tendens in Nederland, een antichristelijke afzetmoraal. Ja, en uh, daar wil hij mee afrekenen. Peter Blok, vanaf de SGP-bijeenkomst in Hoevelaken. Topman Bolhaar van het Openbaar Ministerie vindt dat criminelen veel vaker moeten opdraaien voor de schade die ze hebben aangericht. Hij wil dat officieren van justitie niet alleen met een strafeis komen, maar ook met een financiële eis. En dat betekent dat het voordeel wat je met misdaad verwerft, en misdaad gaat vooral om verkeerd geld te verdienen vaak, dat moet afgepakt worden en zoveel mogelijk schade voertuigen worden vergoed aan de slachtoffers. De tenten van de Occupy-beweging in Amsterdam die zijn opgeruimd. De betogers hadden van de rechter tot tien uur vanochtend de tijd gekregen om te vertrekken van het Beursplein. Ze zijn zonder verzet vertrokken, maar lieten wel een berg afval achter. Burgemeester van der Laan is tevreden. Het is uh, vreedzamer en zelfs harmonieus gegaan. En uh, Occupy kan blijven demonstreren. Alleen het kamperen is nu volledig van de baan. En daardoor is het plein weer voor iedereen. En daar wordt ons om te doen. En van der Laan had de Occupy-beweging begin deze week gesommeerd te vertrekken. Maar de betogers spanden een kort geding aan. En daarin gaf de rechter de gemeente gelijk. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. André Kuipers en zijn collega's konden vanochtend zonder probleem weer uit hun ontsnappingscapsule. Daar moesten ze in schuilen omdat er Russisch ruimtepuin op het ruimtestation afkwam. Het afval werd vannacht ontdekt en scheerde op zo'n 15 kilometer voorbij het internationale ruimtestation ISS. Filip Jans van de ESA-bemande ruimtevaart. Goedemiddag. Goedemiddag. Welke procedure wordt gevolgd bij dit soort gevaar? Nou, het eerste wat ze zouden doen als het echt dichtbij komt... is dat ze gaan proberen om een, een ontwijkingsmanoeuvre uit te voeren. En dat, dat gaan ze dat dat, dat ruimtestation... de baan ervan wordt iets verhoogd er wordt versneld. En dat is helemaal niet erg, want dat moet toch om de zoveel tijd gebeuren. Anders dan zakt het terug naar de aarde. Maar in dit geval was dat niet mogelijk, omdat eh, volgens NASA... dat eh, stuk van die Russische satelliet nogal grillige banen had. En eh, moeilijk te voorspellen. Hij wordt gevolgd met radars. En uh, uiteindelijk uh, werd er pas duidelijk uh, gisteravond dat hij uh, toch wel dichter bij het ruimtezon zou komen. En dan is uh, uh, de stap dat ze in die, uh, die Soyuz gaan zitten. Hun eigen Soyuz die toch al klaar staat voor hun terugkeer. Maar uh, mocht er een probleem zich voordoen dan zouden ze weg kunnen. En is dat dan ook echt even spannend of blijft het gewoon een procedure van uh, even opschieten en naar die capsule? Nou, ik geloof dat het dit keer niet zo erg spannend was. Voor ons, de Russische ruimvaartorganisatie Roscosmos was de afstand uiteindelijk 23 kilometer. Dus zo gevaarlijk was het niet. Maar het is meer dat als er wel een botsing is met zo'n stuk satelliet, dan kan er een lek ontstaan. En ze, ja, ze, ze gaan voornamelijk in die Soyuz zitten, omdat ze dan voorkomen dat ze zouden kunnen worden afgesneden door een lekstuk ruimstation van, van hun eigen raket. En in dit geval vult het dus wel mee, uit. Dit is pas drie keer gebeurd in de twaalf in de jaar dat het ruimtestation aan de lucht hangt. Dus het is nog steeds wel vrij bijzonder. En dit was Russisch puin, hè, zei je? Ja, dit komt van een botsing in 2009. eerst begin 2009, was het voor het eerst een botsing tussen twee satellieten, Amerikaanse en een Russische. En een klein stukje van die Russische satelliet, dat, dat kwam toevallig in dezelfde baan terecht als dat ruimtestation. Dank u wel, Filip Schonejans van de ESA bemande ruimtevaart. In de Stompe Toren is vanochtend een automobilist tegen een urnenmuur op een begraafplaats gereden. De bestuurder, een vrouw, had de auto in de verkeerde versnelling staan, zegt de politie. De vrouw wilde wegrijden en zette de auto in plaats van in zijn achteruit in de vooruit. En toen ze gas gaf, toen rijdt ze door het hek van de begraafplaats heen en botste tegen een urnenmuur aan. Ja, en die viel daardoor uh, gedeeltelijk om op de auto. En daardoor kwamen de bestuurder en haar man, een ouder echtpaar, korte tijd bekneld te zitten. Ze zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een dronken bestuurder heeft op de Belgische snelweg tussen Gent en Brussel een grote LPG-brand veroorzaakt. De man reed rond middernacht op de bovengrondse LPG-leidingen bij een tankstation. Daarom vloog een tank met 16.000 liter LPG in brand. De brandweer in België probeerde de hele nacht en ochtend te voorkomen dat de tank zou ontploffen. Uit voorzorg werd de snelweg E40 urenlang lang afgesloten. Volgens gouverneur Denijs van Oost-Vlaanderen duurde het langer dan verwacht. Het is langer gebeurd omdat met name de hette van de vuurhaard zodanig was dat het moeilijker was voor onze diensten om. Uh, om de zandzakjes aan te brengen. Maar nu eh, hebben we beslist om opnieuw de autoweg in de beter richtingen op te stellen. Het gevaar is geweken dus, maar het kan nog dagen duren voordat het gas is opgebrand. Gewelddadige overval in Rijswijk. Vermoedelijk bij de bekende ondernemer en paardenfokker Wim Zegwaard... melden goed geïnformeerde bronnen. Slachtoffers werden door twee mannen vastgebonden... en daarna werd de villa twee uur lang doorzocht. Wat ze hebben meegenomen is nog onduidelijk. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. Zegwaard, die onder meer een afvalverwerkingsbedrijf heeft... stond vorig jaar in de quote 500... met een geschat vermogen van ruim 100 miljoen euro. Een schadebemiddelingsbureau looft een beloning uit voor de gouden tip... die leidt tot de aanhouding van de aanstichters van de boerderijbranden in Drenthe. Eerder deze maand gingen twee monumentale boerderijen in Rolde en gieten in vlammen op. Volgens het schadebemiddelingsbureau zijn beide branden aangestoken... en dat zou ook gelden voor de branden in de zomer van vorig jaar. Toen werden boerderijen in onder andere Gasteren en anderen in de as gelegd. Uw bureau heeft een advertentie geplaatst in het dagblad van het Noorden... maar daarin staat niet de hoogte van het tipgeld. Een 75-jarige automobilist heeft vanochtend 23 kilometer tegen het verkeer ingereden op de A12. De spookrijder reed bij Gouda de snelweg op in de richting van Utrecht. Hij negeerde alle signalen van andere weggebruikers. Bij de meren werd het verkeer door de politie stilgezet. En daar werd hij met stoptekens tot stoppen gemaakt. Nadat hij 100 meter langs de file was gereden, stopte hij eindelijk. Man verklaarde dat hij door wegwerkzaamheden bij Gouda in de war was geraakt. Hij was op weg naar Den Haag. Zijn rijbewijs is ingenomen. Verkeersinformatie bij de AWB John Bakker. Met files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... bij Eurmond, 3 kilometer door werkzaamheden. Na een ongeluk op de ring van Amsterdam... de A10 tussen Geuzenveld en de Koentunnel, 5 kilometer. De weg is daar nog steeds helemaal afgesloten. En de andere kant op op de A10... tussen Kadoule en knooppunt Koenplein, 3 kilometer. Dan weer terug naar de files door de werkzaamheden. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... bij het Gauw Aquaduct, 4 kilometer... En daardoor loopt het ook vast op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... bij knooppunt Gouwen 2 kilometer. Op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd 3 kilometer. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Saarderheiken 2 kilometer. Nog een keer de hoofdpunten. SGP-politici vinden dat Rutte SGP-steun moet verdienen...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 Goedemiddag, tweede uur alweer van langs de lijn op de zaterdagmiddag. Natuurlijk vanuit 10:30 bij het WK schaatsen. En ik zag net op mijn monitor een heel interessant shot. Poppen de Haan en Riemer van der Velden in een zeer innig gesprek. Waarover zou het gaan? Ongetwijfeld over de ploeg. hier een eindje verder op speelt, Veen. Maar goed, daar zijn we niet. We zijn bij het schaatsen. We zijn op 10:30. We hebben net gezien dat Margot Boer derde werd op de 1000 meter. De tweede bronzen medaille alweer op een WK afstanden. Steven de sprak met haar. Mag wel gefeliciteerd. Met wat voor gevoel sta jij hier op het podium? Uh, heel blij gevoel, ja. Echt uh, super uh, goed gevoel gehad deze week naar deze wedstrijd toe. En dan is het is ook super uh, dat het ook uitkomt met een podiumplek, dus echt een heel blij. Ja, je coach Marianne Timmer zei, ze was zo enorm gefocust deze week. Ja, klopt. Al uh, denk vanaf dinsdag, al uh, alles op zaterdag en alles uh, om me heen Ik ging een beetje langs uh, mij. Ik leef soms langs mensen en dan wist ik eigenlijk 100 meter later niet meer wie er nou langs was gelopen. Alles en al nou vier keer deze race gedroomd en ja, het ging gewoon echt heel goed. Je kom in de hal binnen en dan zit de koningin hier ook. Wat doet dat met je? Ja, heel veel. Van de week uh, zei ze al dat de koningin kwam. Toen, uh, ik mag je straks ook nog ontmoeten, dus dat is ook super. Toen ga ik extra mijn best doen natuurlijk. Uh, ja, het is enorm uh, bijzonder dat de koningin naar, de, naar onze uh, wedstrijd komt. Ja. Ik wil meer uitleggen over het wedstrijdplan. Uh, ja, dit was uh, de manier om dit succes te behalen. Ja, ik uh, ging gewoon vol gestart en uh, geen, uh, ja, geen uh, risico's genomen, maar gewoon vol lef erin en zo uh, hard mogelijk openen en dan uh, wegwezen. Ja, zodat Nesbit misschien ook niet al te veel profijt van jou kon hebben? Nee, ja, zo op de kruising uh, zat ze nu niet heel dicht achter mij. Ze kwam natuurlijk hard langs, onderlangs, maar daar kon ik me ook weer mooi mee aan optrekken. En, uh, ja, dat houdt je ook weer scherp om die laatste ronde vol door te versnellen. Want uh, ook al is ziet je ver van Nesbind je kan nog steeds het podium eindigen. En toch wint zij hier dus. Uh, dus zou je dan moeten daaruit moeten concluderen. Zij is uh, ja, uit de sterkste. Uh, er was geen kruid tegen gewassen vandaag. Nee, tegen het uh, dit hele seizoen niet denk ik natuurlijk. Uh, uh, nou ja, in Calgary uh, was het anderhalf seconde en ik heb mijn bochten wat verbeterd waardoor het nu een seconde is. En dan nou, ja, gaan we van de zomer mooi doortrekken uh, om uh, volgend jaar uh, meer concurrentie te bieden. Ja, wat dat betreft is dat um, deze gos misschien ook wel iets wat je ja, brandstof geeft om, u, om deze zomer door te helpen? Ja, zeker. En, uh, ja, het is gewoon een mooie afsluiting van het seizoen waar ik al op had gehoopt. En, uh, ja, het voelt gewoon zo lekker. en Die morgen die de 500 meter aan die start van vandaag, dat is, geeft ook weer meer vertrouwen. En dan uh, morgen nog twee keer hard knallen en het seizoen super afgesloten. Ja. En daarover gesproken, wat verwacht je daarvan? Uh, nou, dat ik, uh, ik moet twee hele goede rij, races rijden om dit te evenaren, maar... Uh, het is niet onmogelijk, dus we gaan ervoor en de focus gaat nu op morgen. En nu naar de Koningin? Ja, zeker weten. Heel leuk. En dat was Margot Boer in gesprek met Steven Dalebout, de woord geschaatst. Gelukkig weer twee mannen in de baan. Erbe Wennemars en Sebastiaan Timmerman. Ja, nou, dat is misschien weer een echte hoor. strijd. Hè? <laughs> waar, en wij jullie niet in de baan. Schaatsen nee. niet meegenomen. Nee, nee. nee. nee Dan duurt het, te... het de rest van de dag als ik een 10 <laughs> kilometer moet gaan afleggen. Nou, ik denk dat ik hier nog wel, uh, ja, serieus, jij wel. Uh, serieus mee kan doen hoor. Ja, jij wel. Terwijl we trouwens het uh, Clubje schaatsers terug zien komen bij uh, de koningin vandaan, Steven uh, ja. Stefan Groothuis, Kjeld Irene Wuest, Margot Boer, ook Marit Leenstra die een beetje hinkelt. Pleasure. Weer houdt haar dus ervan om hier mee te rijden. Zij zijn dus op audience geweest bij De Majesteit. En wij kijken naar Shane Dobbin uit Nieuw-Zeeland en Roger Schneider uit Zwitserland. Die met elkaar bezig zijn op de 10 kilometer... En er uh, nog een ronde of zes te gaan hebben. En dan zitten ze, zit deze 10 kilometer voor hun erop. De rondetijden zijn ietsje sneller dan uh, Jordan Belchos. Die het in de eerste rit alleen moest doen. Qua tussentijd liggen, ligt Shane Dobbin nog wel wat uh, achter de Kiwi. Hij komt dus uit no Nieuw-Zeeland. Maar hij komt langzamer zeker in de buurt. Bij de tussentijden van Belchos. Ja. Die uitkomen op 13, 36, 59, 15 rijders. Maar op de 10 kilometer bij de mannen. Er is een Olympisch kampioen. seung Hoon Lee uit Korea. Ja, die is hier ook gewoon. Die meldde zich gisteren al af voor de 5 kilometer. En rijdt vandaag dus ook niet mee als Olympisch kampioen op de 10 kilometer. Omdat hij zich spaart voor morgen. Voor de ploegenachtervolging bij de mannen. Uh, Erben, ik heb het dus straks voor het nieuws van 1 uur een schande genoemd. Ja, wat vind jij ervan? Nou, ik heb net eventjes naar uh, Alexander Kibal gegaan. Die is uh, lid van de technische commissie van de IJU. En uh, ik ben even naast hem bestaan in de eerste rit. Terwijl er maar één rijder in de baan was. En toen zei hij, hij was ook furieus. Hij was echt kwaad. Want hij zei, dit is echt uh, gewoon geen reclame voor, voor de sport. En wat hij heel graag wil, is gewoon ook terug in aantal ritten. Dus als je dan een aantal ritten hebt bij het WK, dat het allemaal gewoon goede ritten zijn. En hij zei zelfs, het liefst ook helemaal geen, geen dwel en met tussendoor één blok. We beginnen en we eindigen en we hebben meteen aan, aan, aan het einde van dat van, van, van blok een wereldkampioen. Dan zou je dus eigenlijk uitkomen op twee, maximaal drie ritten op het 10 ja. kilometer. Want eigenlijk meestal moet je na twee ritten al wel dweilen. Drie zou misschien bij goede omstandigheden net kunnen. Ja, maar ik zit nu even te kijken naar de ijsbaan. En uh, we moeten nog uit twee minuutjes rijden. En daarna wordt er gedweld, Maar ik vind dat de baan er nog heel erg mooi bij ligt. Ik vind dat je daarin ook af en toe wel eens een keer een risicootje mag nemen. En denk van, nou, gewoon drie ritten achter elkaar doorrijden. Wat vind jij verder van die hele discussie die er is, nu we het er toch over hebben, uh, rond die 10 kilometer? Sommige mensen zeggen, afschaffen duurt te lang. Andere mensen zeggen, ja. alleen bij all oran-toernooien. Ander, weer andere pleiten ervoor uh, om de drie kilometer bij de mannen te gaan invoeren. Hoe sta jij ja, het is altijd dezelfde discussie, die altijd op hetzelfde moment gevoerd wordt. Op het moment dat de eerste ritten van de 10 kilometer gereden worden, dan zegt altijd dat, dat het, het duurt te lang. Maar als dan zometeen die laatste, laatste paar ritten zijn, als Jorrit Bergs maar de baan in komt en Bob de Jong de baan in komt, dan staat Thiel weer gewoon op zijn, op zijn kop, dan wordt het echt één groot feest weer. Dus ik denk dat. Het, uh... We moeten kijken naar de compactheid, want we moeten de 10 kilometer zeker uh, bewaren. Ik denk wel, als je kijkt naar de allround mooie, dan moet je ook iets kijken. Misschien is zo'n 3 kilometer wel gewoon, gewoon erin, erin brengen wel heel leuk, want dan... Kom je nog meer rijders. Dan wordt het niveau gewoon hoger van het, het allrounder. Maar de 10 kilometer te weggooien overal, daar ben ik absoluut tegen. Want ik geloof zeker op Olympische Spelen en op een wekenafstand afstand en in een wereldbekerwedstrijd. dat een 10 kilometer een prachtige afstand is. Het is een Nederlandse afstand, want tot nu toe, sinds de invoering van de WK-afstand in 1996, werd er altijd een Nederlandse wereldkampioen. Johnny Romme werd het vier keer. Bob de Jong ook vier keer. Kan dus vandaag historie gaan schrijven, want als Bob de Jong zijn titel prologeert, is dat zijn vijfde titel. Dan heeft hij er dus Eentje meer dan Romme. Op de 10 kilometer weliswaar. Carl Verheyen deed het twee keer. Sven Kramer deed het drie keer. Kramer rijdt hij vandaag niet. Bob de Jong rijdt. Bob de Vries rijdt. En Jorrit Bergsma rijdt. En nu op de baan rijdt Shane Dobbin. En die is bezig aan zijn laatste ronde. En gaat ook de tijd van Jordan Belchoff. De Canadees uit de eerste rit verbeteren. Want daar komt Dobbin uit de bocht. Gereden op weg naar de finishlijn. En dan zit de tweede rit er bijna op. En gaan we na deze tweede rit voor de eerste keer dweilen. Hier komt Shane Dobbin aangeschaatst. 13 minuten. 28 seconden en 84 honderdste. Daarmee is hij uh, ruim 7 seconden sneller dan uh, Jordan Beltsos was in de eerste rit. En Roger Schneider uit Zwitserland, de 28-jarige Zwitser, was de tegenstander van Dobin. En hij is er ook bijna, maar die heeft afgezien hoor. Deze Schneider komt nu binnen. 13,50, 11, Erben. De Zweedse, Schneider, is 15 seconden langzamer dan jij was bij het WK in ja, 2007. En ik kan je wel vertellen, ik heb hier niks te zoeken op een WK afstand van 10 kilometer. Dus dan mag jij, dan mag jij het, het verder invullen. Goed, in ieder geval uh, gaat de baan verzorgd worden. We hebben drie rijders gehad. Dobbin, Belschus en Schneider. Na de dwel krijgen we eerst een Duitse onderrondje. Alexa Baumgartner en Moritz Geisreiter. Duitse mannen trouwens best... Redelijk goed bezig dit seizoen, ook op de wat langere afstanden. Ja. En in rit 4 Dimitri Babenko tegen Iroki Irako. Dat zijn de ingrediënten straks van blok 2 op de 10 kilometer bij de man. Dat gaan we straks allemaal krijgen in dit uur. Natuurlijk en later die ontknoping op die 10 kilometer. En dan zitten we allemaal weer op het puntje van onze stoel. We gaan tijdens de dweilpauze even praten met Ron Mulder. Uh, 37 jaar in het schaatsvak, althans in het begeleidingsvak, manager, noem het allemaal maar op. 37 jaar en dit is de laatste werkdag, om. Ja, mooi. Hè? Ja, alles komt ineens. Dus vandaag uh, neem ik afscheid van de schaatswereld. Dus uh, dat doen we vanavond nog met een leuk feestje. En dan uh, is het gebeurd. Gebeurt dat niet met een weemoedig gevoel? Nee, nee, nee. Ik ben, uh, ik ben heel blij met wat ik. Uh... In uh, al die jaren meegemaakt, uh, 37 mooie jaren. En, uh, ik kijk daar uh, ja, trots op terug hoor. Dat is, uh, we hebben wel wat bereikt gewoon in die 37 jaar. En je blijft scherp, hè? want ik hoorde je net tijdens die discussie... tijdens uh, het verhaal van Erben en uh, Sebastian over die 10 kilometer... hoorde ik ineens roepen, ja dat is nou typisch een Nederlands standpunt. Ja, dat, dat, ik, Kijk, Erben heeft gelijk. Uh, het is uh, de 10 kilometer moet niet geschrapt worden. Dat is ook nooit uh, de, de vraag geweest. Uh, hij mag blijven bestaan bij de weken afstanden. En uh, bij het allround uh, zal die ook moeten blijven bestaan. Anders heb je weinig uh, echt allround meer. Maar bij de World Cup heb ik altijd gezegd... van: uh, laten we die 10 kilometer bij de World Cup dan, uh, dan maar schrappen. Omdat de World Cup ook bedoeld is om juist het internationaal aan te vliegen. En natuurlijk, we hebben we ook bij de, bij de laatste World Cup uh, hè, met de race van, uh, van Bob... daar staat iedereen op de tribunes. Maar we hebben het dan altijd maar over de Nederlandse races tijdens die 10 kilometer. En ik heb het gewoon internationaal. Ik krijg gewoon geen Amerikaanse. Of een Japaner enthousiast. Maar toch? wat is dat toch? Is het, is het omdat zij zeggen van ja, na een 10 kilometer kijken is net zo interessant als naar het gas kijken dat langzamerhand groeit? Ja, nou ja, het, die afstanden leven dus niet in die landen, begrijpen we goed. Als wij met een World Cup sprint in Japan of Amerika en ook Canada, dan gaan de meeste mensen na de 500 meter gaan ze al het stadion uit omdat ze de 1000 meter te lang vinden. Dus ik ja. kan me nog een EK en kolomna herinneren, na de 500 meter het stadion zat vol. Ja. En op dat moment pats, iedereen nee, was weg. de Nee, Nee, maar daar is men niet uh, in geïnteresseerd. Dus ja, dus daar zullen we toch wat uh, aan moeten doen. En uh, het hoeft ook niet zo ingewikkeld te zijn. En uh, inderdaad, we gaan niet de 10 kilometer schrappen. Maar ik heb uh, gisteren, of eergisteren heb ik wel uitgesproken dat ik denk dat de 10 kilometer uh, en de 5 kilometer bij de dames uh, geschrapt wordt na Sochi in het Olympisch programma. En dat zou dan meteen de eerste ingreep zijn. Wat moet daarvoor in de plaats komen? Want we zien natuurlijk allemaal, de Mars start is er dan voor in de plaats komen. Ja. Zijn dat de oplossingen ja. Ja. om toch het schaarste leven dicht te houden? Het IOC is heel duidelijk bezig om, uh, zeg maar, uh, de, de, de, de jonge kijkers... Hè, want uh, marketingwijs werkt het zo. De sponsors van het uh, IOC, uh, die verlangen gewoon uh, kijkcijfers. Maar dus ook met de doelgroepen, uh, de, de jonge doelgroepen... die kijken dus naar de Olympische Spelen. Nou, die vernieuwing heb je ook gezien bij het, uh, het skiën. Gewoon de spectaculaire sporten die erbij uh, zijn. Gekomen. En zo kijken we dus ook met een loepje gewoon naar het schaatsen. Hoe kunnen we dat attractiever maken? En Dat teampersoet. Dat was dus de eerste test en nou dat is een geweldig onderdeel. Ik, ik heb het altijd spectaculair gevonden. Nou, de Mastart zou dat ook kunnen worden. En... Kunnen we daar verder in gaan? Want ik heb daar volgens mij al iets over gelezen dat jij dat gezegd. Hebt. Je hebt bij het ski heb je ook die ski cross en, en, en bij het snowboarden. Ja, Kun je dat bij het schaatsen ook bedenken? Ja, we hebben al zoiets, alleen nee, dat... zit het niet in dit programma. Ja, nee, dat klopt. Ik, kijk, ik heb zelf twaalf keer uh, het uh, ijsschalen georganiseerd hier in uh, Tijalf in, uh, in het verleden. En daar hebben we dus ook alleen maar spectaculaire onderdelen gedaan. Hè? We hebben ook uh, een sprintbokaal van 100, 300 en 500 meter hebben we gedaan. Ja, de 3000 meter was eigenlijk... Dat is een officiële mannenafstand bij de ISU. Maar wordt nooit geschaatst. En ik denk dat, dat die 3000 meter... Dat die gewoon op dit ogenblik een, ja, een zeer aantrekkelijk afstand kan zijn. Ook voor televisie, ook voor televisiekijkers. Want daar, daar, daarover hebben we het altijd maar. En wat denk je van de niet-traditionele schaatsvormen? Zoals die ice crash race, of ice cr crushed ice race? Ja... Uh, geweldig uh, ik, uh, maar ik praat... dat zeg je als marketingman nee natuurlijk dat is uh, dat is natuurlijk dat, dat zijn marketing events en uh, ik kan daar met genoegen naar kijken ik, ik praat er met Rintje ook over uh, geweldig maar ik moet er ook niet aan denken dat ik er iedere week naar moet, uh, moet gaan kijken want dan is het ook niet meer leuk Het is spektakel het is, het is een spektakel show. korte termijn spektakel gewoon dat is uh, en dat uh, en dat doet het drankje goed om het zo maar te zeggen heb jij het idee want je bent nu zeg maar aan het einde van de carrière, dan laatste dag, laatste werkdag. Um, dat, dat er heel veel moet gaan veranderen nu de komende tijd. Ik bedoel, heb jij wel eens idee dat het een, een voedingsbodem heeft gehad? Het applaus ja. voor de duidelijkheid. Mensen die horen dit nu. Het applaus is niet voor ons, hè. Nee, dat er is gebeurt hier van alles. Gerard nee. dat komt bij een microfoonist. Ja. En die gaat even wat zeggen. Die gaan, wij gaan. Uh... Ja, kijk, we praten natuurlijk steeds over vernieuwing. En gelukkig, als je toch kijkt wat er gisteren en vandaag hier weer gebeurd is in Tialaf. Zeer enthousiast publiek, geweldige atmosfeer. Het schaatsen leeft ook. En laten we met alle verhalen die gewoon de ronde gaan, gewoon de, dat wel concluderen. De, de kijkcijfers zijn goed, de bezoekcijfers zijn goed. Alles kan beter, alleen we moeten natuurlijk wel kijken naar de toekomst. En uh, we moeten wel zorgen dat als het gewoon wat minder gaat, dat we nu al wat dingen gaan toepassen. Nou, en die ingrediënten die zijn gewoon aanwezig om gewoon het schaatsen gewoon bij de tijd te houden. En dat gebeurt bij uh, dus voetballen als we straks uh, camera's op de doellijn hebben. Dan is dat ook een innovatie in de, in de sport. Waarom? Om de sport beter te maken en de sport geloofwaardiger te maken op televisie. En dat moeten we dus met schaatsen ook gaan bereiken. Als jij kijkt naar de sport uh, nu en 37 jaar geleden, de, het moment dat jij erin stapte, wat, wat heb jij achtergelaten? Ik bedoel, wat is de erfenis van Ron Mulder? de, nou, de erfenis van Ron Mulder. Ja, ik heb, uh, ik, ik, ik heb natuurlijk uh, vroeger bij Egon gewerkt en uh, toen uh, heb ik het contract gemaakt uh, met, de, met de KNSB. En uh, ja, dat, dat staat nog steeds model in uh, Sponsorland uh, uh, voor, voor het sponsoren van, uh, van uh, organisaties als de KNSB. En uh, KPN heeft inmiddels het contract van Hegel overgenomen, maar het is in basis is het nog steeds hetzelfde contract. Alleen KPN heeft dat uh, op een hele geweldige, slimme manier uitgebouwd in de hedendaagse tijd. Nou ja, en daarvoor was ik verantwoordelijk voor het kunstrijden. En uh, ik heb uh, toen uh, twaalf keer een evenement van de, de Egon Cup uh, en de Nia ja, Challenge Cup daarvoor voor de visie. En wij waren het eerste evenement uh, in, Nederland, uh, in de wereld uh, waar de verplichte figuren geschat werden. Nou, de meeste luisteraars weten niet eens meer dat wij ooit verplichte figuren waren. Het, het, het was saai, ik kon het niet. En wij kregen toestemming en zeven jaar later is op het congres van de ISU zijn die verplichte figuren geschrapt. Waardoor gewoon de hele wereld tot vandaag de dag nog steeds kan genieten. Van de prachtige freeskating, freedancing tijdens de Europese wereldkampioenschappen. Dus ja, dat zijn allemaal van die facetten om het, de sport attractiever te maken voor, t, voor televisie. Er is ook wel eens vanuit, laten we zeggen, de die-hards, de, de oude fans... is er ook wel kritiek van, ja, het wordt allemaal veel commerciëler... het ja. wordt allemaal veel sneller, gewoon, ja. als het gaat om die oer-Hollandse... en misschien ook wel oer noorse sport, gewoon schaatsen. Ja, nee, maar dat is, dat is gewoon waar. Maar kijk, ik, ik, ik, ik verbaas me ook over de toegangsprijzen. Ik word aange, aangeschoten door mensen... In Berlijn kwam een vrouwtje naar me toe en ze zei, meneer, ik als ik met die alle ga, ik word gefouilleerd, ik moet mijn flesje water inleveren en, uh, uh, ja, en ik betaal er 37,5 euro voor. Ze zegt, dat uh, dat doet niet meer. Ik zeg, mevrouw, die heb ik gelijk, zou ik ook die doen. En dat, dat melden we dan ook en daar praten we ook over met elkaar gewoon, omdat uh, dat soort trajecten gewoon beter in de hand te houden. Gewoon. Het moet gewoon... Het moet niet te worden gewoon. Het moet, uh, moet aaibaar blijven. Hè? Dat is, uh, als ik voetballen en schaatsen vergelijk, dan zeg ik van. ja, ik loop Timmer tegen heb Marit Leenstraan, die loopt te hinken en uh, ga je dus, en en dat, dat gebeurt je met dan, voetballen niet zo snel. ja, ja ik zie bij voetballen nog niet zo snel gebeuren. Nee. We gaan straks verder praten met je Ron Mulder hier tijdens de dwijlpauze. Maar nu gaan we luisteren naar muziek. Earth, Wind en Fire. Wind and Fire was dat met september. En als we dan toch praten over 37 jaar geleden Mulder. Ja, dat was een beetje die tijd, hè? Het was wel mooie muziek. Het blijft mooie muziek. 1979 zie ik hier trouwens staan. Dat is 35, nee, ja, nee, nee, 33 jaar geleden. Rekenen ben ik niet goed in. Jij gelukkig wel. Um, over rekenen gesproken. Uh, Gerard Kempo staat daar, praat over TVM. Uh, de onderhandelingen, nou, het applaus is voor hem, ja. want hij is nu klaar. Um, ja, die onderhandelingen, loopt dat allemaal moeizaam bij TVM op dit moment? Nee hoor. Nou, laat ik het zo zeggen, ik heb uh, in, in het uh, beëindigen van de activiteit, heb ik dus ook alle uh, zaakwaarnemers, zaken van, uh, van de Schaatsers, heb ik uh, stopgezet. Dus uh, Sven en Irene Wust. Uh, uh, dat is, voor, vorig jaar uh, is dat uh, geëindigd. Uh, uh, ik ben nu nog uh, bezig met uh, Annette Gerritsen. Uh, ja, want je weet wel veel natuurlijk. Ik, uh, ja, je bent overal nog wel redelijk uh, nauw bij betrokken. Uh, ja, ik, ik, ik ben redelijk op de hoogte van wat er altijd speelt ja. natuurlijk. En, uh, maar goed, maar Annette Gerritsen zeg je net, hè? we ja. hebben dat net ook even ja. eventjes uh, gevraagd. En zij zegt, alles is nog open. Ja. Ja. En dat klinkt heel wijd. Ja, nou het is. Kijk. Uh, de ervaring leert dus dat je gewoon uh, met, met zo'n WK afstanden... Uh, maandag gaat, uh, dan gaat iedereen een beetje weg aan iedere kant. En je, je moet gewoon nu alles een beetje op de rit hebben. En het is gewoon uh, met Annette uh, is het gewoon lastig. Uh, het, het is natuurlijk geen wilde wat er op dit ogenblik is met, uh, met sponsors. Alhoewel het mij op dit ogenblik nog meevalt uh, van de mogelijkheden die er zijn. Want er zijn natuurlijk best toch een aantal bedrijven die gaan door. Uh, en uh, Corendon heeft het uh, van op is op overgenomen. Uh, dus uh, op zich ziet het er goed uit. Alleen, uh, Annette die heeft gewoon een wat minder seizoen gedraaid. En die gaat uh, nu kijken hoe ze de komende twee jaar gaat invullen. En die heeft voor haar zelf, heeft ze wel een lijn uitgestippeld. En die wil ze gewoon uh, met uh, haar coach Marianne Timmer gewoon uh, eerst uh, bespreken. En dat wil ze gewoon doen als uh, Marianne Timmer klaar is met, uh, met het coachen van, uh, van uh, de, de collega's van Annette. Nou, Margot Boer die, die schaats morgen nog de 500 meter. Heeft nu die bronzen medaille gepakt. Heeft nu de bronzen medaille gepakt. En uh, ja, de, Annette, uh, ik, ik, ik, heb, ik, ik zeg altijd, maar die schaatsers die zijn eigenlijk veel te lief. En, en, uh, en, en, en dat komt ook uit, kijk, ze zitten samen in één ploeg. Margot Boer is eigenlijk haar grootste concurrent. Ze zat op het puntje van de stoel tijdens de race van Boer. Ja, maar weet je, het, maar dat, dat, dat is ook zo typeerd. En misschien ook wel het mooie van het schaatsen. Wat ik zeg tegen wel. Wat gebeurt er nou als je nou het op de kruising tegenkomt? Dan ga jij nog inhouden. ook Want, oh god, mijn vriendin Margot die, uh, die komt eraan. Dus, uh, en, en ze willen elkaar sparen. En, en, en dat is zo te huldigen met deze sporters. Dus het, het is zo'n ongelooflijk fijne generatie. Uh, en dat heb ik ook in het uh, verleden ook altijd. Uh, toen ik met Hilbert en, uh, en Iep Kramer en Hijver Dat was een vriendenclub. En uh, dat was nog heel anders georiënteerd uh, vroeger. Uh, die, die, die generatie die ging pas geld verdienen als ze gingen stoppen met schaatsen. En nu konden ze snabbelen. Ja, dan, uh, ja natuurlijk, dan gingen ze gewoon een baan uh, nemen. Neem Leo Visser, die is later piloot geworden. De huidige generatie krijgt gewoon uh, redelijke vergoedingen... voor de, de sportprestatie die ze leveren. En diezelfde vergoeding uh, die moeten ze nog maar zien te krijgen... als een met schaatsen. Dus het is een beetje... Uh, maar nog even erop inhaken. Je hebt het over dat ze vaak heel erg lief voor elkaar zijn. De allerbeste schaatser van ja. dit moment, Sven Kramer. Ja. Ja, die heeft dat absoluut niet. Die is egoïstisch en dat moet ja. je zijn als topsport. Ja. Maar dat is ook de mentaliteit. Dat moet je ook doen, dat moet je ze ook hebben. Nou ja, en Annette zit gewoon wat anders in elkaar. En die zegt van, ja, ik ga dat met Marianne Timmer bespreken... als ze klaar is met Margot Moer. Ja. En dat is morgen. Ze heeft, het, ze heeft het in de hoofd en ze weet precies wat ze wil. Gelukkig wel. Maar morgen gaat ze dat uh, Is dat velust. misschien ook een van de redenen dat het dit seizoen niet helemaal matcht tussen die twee? Uh, Marianne Timmer is meer een type Sven Kramer, om het zo maar te zeggen. Uh, die, die, die ging ook dwars door een ruit heen als het nodig was. Ja. En Annette Gerritsen is dan super aardig. Uh, nou, laat ik, laat ik er dit van zeggen. Uh, ik was uh, zijdelings betrokken bij de oprichting van de ploeg. Uh, natuurlijk door uh, activiteiten met Annette Gerritsen. Uh, daar was ik heel blij. Dat was een uniek clubje. Marianne Timmer, Margot Boer en uh, Annette Gerritsen. En uh, we, we kregen dispensatie van de KNSB... Uh, omdat de ploeg maar uit drie vrouwen bestond. De KNSB heeft een hele rare regel... dat een schaatsteam uit minimaal zes personen moet bestaan. Dus die dispensatie was voor één jaar... en die ligaploeg moest dus uitgebreid worden naar zes schaatsers... En dan denk ik, maar dat is mijn eigen conclusie... daar gaat het dan mis. En dan denk ik van, KNSB. B. Kijk nou nog eens een keertje naar je reglementen... en laat gewoon een nou schaatsploegen van drie of vier man bestaan. Je krijgt gewoon veel meer differentiatie. Je krijgt veel meer de mogelijkheid om helden te creëren in zo'n ploegje. Want zo'n ploegje wordt dan om een held heen gebouwd. En het wordt gewoon veel makkelijker ook in de financiering... om dat te laten bestaan. We hebben nu bij Liga gezien, ik denk dat het gewoon niet goed gegaan is, dat die ploeg is uitgebreid naar zes. En dat is natuurlijk dood en doodzonde, want Liga is een prachtige sponsor. Heeft het fantastisch gedaan. Het is een geweldige leuk opzet om met die vrouwenploeg uh, op de ijsbaan te staan. Marketingwijs, perfect. Alleen ja, aan de onderlinge verhoudingen kan het wel eens fout gaan. En wat jou betreft zou het gewoon een klein ploegje moeten zijn... Ja. draaiend om een aantal toppers met een topcoach... Ja, ja, ja, want kijk, um, uh, Marianne is gewoon een topvrouw. Ik heb zoveel respect voor, die, voor, voor deze vrouw. En ik vind het gewoon jammer als daar gewoon dat dingen gebeuren die niet uh, helemaal in de pas lopen gewoon. Want dat verdient ze niet. Maar ja, ja, ja. Annette. Uh, uh, ja. Zie jij Annette dat ze volgend jaar nog onder de hoede van Marianne Timmers gaat? Ja, uh, zij zal haar gedachten morgen moeten uitspreken. Maar uh, ik heb, uh, ik heb afgelopen week uh, ben ik, uh, heb ik heel wat hoofdpijn gehad. Uh, mm. ja. Dus uh, we moeten nog praten, maar uh, ja, het, het, het zal nog wel wat moeten gebeuren. Marit Leenstra, hoe staat het daarmee? Want dat is ook een schaatser die, die je van daarbij ja. kent. Ja, nou ja, Sipi Tigela heeft altijd gezegd... Uh, Marit Leenstra dat wordt de grootste schaatser alle tijden. En dat gaat ook een keer gebeuren. En, uh, maar ze is nog jong. Uh, vorig jaar pech had. Dat is ziek geworden. Nu bij de WK Allround uh, moest ze afhaken in Moskou. Gewoon uh, doodzonde. En, en, en hier ja, door een... Door een oefening uh, van, die, van die sprongen wijd waar, waar ik ook al zo sta... te kijken van, oh god, als dat maar goed gaat... Nou gaat ja, het in één keer niet Dan goed. gaat het zwikt uh, dat. Uh, en nu moet er gewoon de komende week een MRI-scan gemaakt worden. Van, uh, nou, dan is het maar hopen, hopen, hopen dat het allemaal uh, goed in elkaar zit. Ik heb er vertrouwen in dat uh, dat allemaal goed komt. Maar Marit Leisstra staat op het podium in Sochi. Dat, uh, dat we, je uh, Ja, waren... zeker weten Ben jij daarbij trouwens? Nee, dat... Uh, nou, ja, ik... Want je kunt stoppen met je werk, maar aan de andere kant... Ik kan me ja. voorstellen, het blijft natuurlijk toch een ja. klein wereldje. Jazeker. Nee, ik kom net terug van een heel lang gesprek met Svetlana Tsurova en uh, wereldkampioen de sprint 2006, olympisch goud. En 2006. politica tegenwoordig, hè? Een ja. hele belangrijke. Als ik haar in Rusland tegenkom, dan uh, komt ze met zes auto's aanrijden... met 16 beveiligers. En hier zit ze bij ons, in onze, in onze Champions Lounge... Dus, uh, maar de visie van haar en, uh, en het, op het hele soortje, dat, uh, dat, dat is ook fantastisch. En er zijn wel ideeën, ze hebben wat dingen gevraagd. Maar ik denk niet dat ik erbij ben. Ik heb gezegd, ik kom nog één keer terug als Bob de Jong... over tien jaar bij de WK afstanden voor weer een gouden medaille gaat. <laughs> dat lijkt me een hele makkelijke. <laughs> zeg, Ron. Um, nou, hadden... dan ken je Bob niet, hoor. Nee, ik wou net zeggen, die kan nog tot zijn tachtigste misschien wel door. Bob maar. gaat door. Ja. Je had het net over hoe lastig het was toen met die ligaploeg... met die drie vrouwen om, om die dispensatie ja. te krijgen. Ja. Uh, ja, je loopt constant tegen hetzelfde verhaal eigenlijk aan. Ik wou net zeggen, je bent zelf inmiddels van een respectabele leeftijd. Maar toch, de oude mannen, met alle respect, ja. binnen de uh, bondsorganen... binnen ja. de ISU, binnen de KNSB, moet daar iets gaan veranderen? Ja, zeker. Uh, ik, uh, ik, ik vind in ieder geval dus dat uh, bij de AISO, ook in de, in de technische commissie... Uh, we praten over uh, uh, mannen en, en vrouwen schaatsen, maar de vrouwen zijn zwaar ondervertegenwoordigd. Nou, uh, daar heb ik altijd een heilig geloof gehad in vrouwen en besturen. Dus ik vind dat daar gewoon uh, de dus dingen in veranderd moeten worden in de, in de commissies en uh, ook in de councils. Uh, nou, in De KNSB hebben dus gelukkig wel de situatie dat uh, Sipje dan natuurlijk in het, uh, in het bestuur zit... Maar kijk, leeftijd, eh, want dan moet ik ook gewoon naar mezelf kijken. Ik heb gewoon een hele dosis ervaring heb ik in mijn tas zitten. Dus, maar je moet wel gewoon uh, mee kunnen gaan uh, met, de, met de tijd gewoon. En, uh, ik, Jong van Geest. Ja, kijk, Sven roept <laughs> altijd heel ongenuverseerd dat de armonnen eruit moeten. Nou, dat is eigenlijk Sven, uh, ja... Het gaat nergens over. Het gaat want, niet om leeftijd, dus het gaat, het gaat niet om, om leeftijd. of mensen vernieuwend ja. willen zijn. Nee, ja, je, moet, je moet fris blijven en je moet gewoon openstaan voor, voor nieuwe ideeën, nieuwe mogelijkheden, nieuwe markten. En als je dat doet, kun je heel lang mee. Heel gek onderwerp, Ron. Ik kan mij Vancouver herinneren. Uh, na afloop in het hotel uh, waar jullie zaten, waar wij zaten, waar een aantal schaatsers zaten. Toen kwam jij met een heel wild idee. Een berg. Ja. In Nederland, waarom niet ooit de winterspelen naar Nederland? Nou, halen? nou dat ja. idee daar is Thijs Zonneveld Daar mee is Thijs. Aan de haal van. Uh, ja, ik heb met Thijs uh, in Moskou erover uh, gesproken. En kijk, uh, de berg op zich uh, vind ik uh, de, de, lijkt me geen haalbare zaak. Want ik heb uh, ook wat research gedaan. Uh, dan de, je, en je werd voor Over... verklaard hè toen? Ik werd voor verklaard, maar. <laughs> Beetje, het was ook een beetje reactie op het feit dat wij de zomerspelen willen organiseren. Nou, we weten nog niet eens Amsterdam of Rotterdam. Dat is internationaal al gek. Maar ik blijf altijd maar zeggen van... laten we nou eerst de universiade gewoon uh, organiseren. Want ik... ik... Ik, ik heb geen overtuiging dat wij in een echt sportland leven. We doen het sportief heel goed op al die evenementen. Maar ik heb ook Paul Witteman gezien. Met minister Schippers uh, op de maandag na het WK in Gelderland. Toen vroeg uh, Jeroen Pauw van... Uh, en hebt u gisteravond uh, Stefan Groothuis uh, wereldkampioen zien worden? Ja, toen zei onze minister van sport, uh, mevrouw Schippers... is zei, nee, hey, sorry, want ik ben in slaap gevallen. Ja... Dan denk ik van, nou, dat is ja. nou uh, onze minister... die gewoon het allemaal voor elkaar moet krijgen. Ik, uh, dat Datzelfde ook met, uh, met, met de Niel T. al afkwam. Waar hebben we het over? Het is, dit is de plek. Je kan ja, erop schrijven of dat, dat Herenveen is. Ja, Moeten ja. die naar het midden van het land? Moeten die naar Almere of Amsterdam? Hier, of wat hier dan ligt dan? de historie, maar... Het, het heeft hier veel te lang geduurd, jarenlang. En het buitenland bouwt maar door. En, en hier wachten ze maar en dan nou gaan we dus dit renoveren. Nou, en we kunnen geen winter verliezen, want we zitten tot en met 2014... hebben we kampioenschappen hier. Nou gaan ze, wat ik dan in de wandelgangen heb vernomen... Dat ze, dat ze in twee zomers gaan, gaan verbouwen. Laten we daar toch met dit land, met alle economische mogelijkheden... die hebben, de, de tweede sport van Nederland, laten we daar dan één goede accommodatie neerzetten. Kunnen we dat er niet eens meer opbrengen? Als we dat niet kunnen, dan zijn we ook niet gereed voor de zomerspelen. Er wordt vaak gezegd, we hebben een evenementencultuur. We willen graag hossen, we hebben geen sportcultuur, topsportcultuur. Ik, ik, ik ben het heel met je eens. En eh, ik, eenvoudige vraag aan, aan, aan, de, aan de luisteraars als test... Ja, of wij een sportcultuur hebben. noemt u mij de, de, de kandidaten voor Sportman, Sportvrouw van het jaar. van, van vorig jaar, van uh, december 2011. He, de drie bij de mannen, de drie bij de vrouwen. Ik vraag het ook wel eens aan de sportpers. Nou, met, met moeite weten ze de twee te noemen. Dat is onze sportcultuur. Dat geeft het aan. We gaan niet goed met onze helden om. Rom Mulder, dankjewel dat je hier kwam. We gaan met luisteren naar Muziek Gotje uit België. Dat zo.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 Mocht ik net wel zeggen dat hij uit België kwam, dat doet hij ook. Maar hij heeft Australische roots, of het is eigenlijk een Australische songwriter. Got you met somebody that I used to know. Dan zaten we hier aan tafel, of we zitten nog steeds hier aan tafel met Ron Mulder, 37 jaar alweer in het vak. Steven Dadebout staat ook bij een man die, nou volgens mij al bijna net zo lang als Ron Mulder, in het ijsvak zit, het schaatsvak. Steven, bij wie sta je? Geert Smink, 29 jaar zit hij al uh, achter elkaar op de. De Zamboni die dan in, uh, in Tialf in, in de rondte rijdt. Um, ik sta nu ja, eigenlijk in het kloppende hart van schaatsmakend Nederland. Dus niet uh, in Tielf maar in een soort gebouwtje ernaast eigenlijk. En als er dan die deur, zo'n garage deur, open gaat... dan rijden die Zambonis zo in het welpauze dat ijs op. En op een van die Zambonis zit vandaag Geert Smink. Uh, en het is uw laatste, voorlaatste dag op een groot toernooi. Ja, dat klopt precies. Uh, deze zomer Bark ik 65... Ik heb nog wat vrije dagen, dus ik denk dat ik in april, ergens in april ophoud. Ja. En heeft u er dus 29 jaar hier door Tia gereden? Ja, niet alleen door Tijalf gereden en het ijs dus alleen verzorgd. Ook, ook de machinekamer en onderhoud deden we ook zelf allemaal. Ja, en iedereen houdt u in de gaten hè, van hoe goed is het ijs? Dat, dat wel, maar er uh, zijn dus ook momenten... dan kom je s'avonds mensen tegen en dan zei je... nou, wat voor functie hebt u hier? Zeg, nou, ik heb de hele dag rondgereden en dan... zo, zet jij op die sabonie. Dan valt het niet eens op. Ze zien wel een sabonie, maar... U moet ook eerlijk zijn, u rijdt de langzaamste rondjes van allemaal. Ja, dat is waar. En, maar als je dat snel zou doen, dan... Uh... Dan ja, komt het ook niet goed. Dan komt het niet goed. Nee. Stelt u, wat, ja, die, die hal die zit nu helemaal vol. Hè? Straks als Bob de Jong hier rijdt en uh, Jorrit Bergsma... Dan, dan, dan, dan, dan is het een orkaan van geluiden. Hier is het nu heel rustig. En dan gaat die deur open en dan is het daar feest... want er is een nieuwe Nederlandse wereldkampioen. En dan rijdt u er tussendoor. Ja. ja, maar door de jaren heen merk je dat niet eens meer. Uh, Vindt u dat niet bijzonder? Natuurlijk, uh, uh, ja, als je het zo bekijkt is het wel bijzonder. Maar je zit op die machine en dan concentreer je je dus gewoon op... Uh, dat je daar moet dweilen en uh, op de instellingen van het mes en het water geven. En dan ja, moet je eindelijk uh, de hele tribunes moet je dus vergeten. U verlangt er niet naar af en toe ook eens toegezongen te worden? Nou, dat hoor je toch niet, dat je op dat ding zit. En als de mensen daar behoefte aan hebben, mogen ze dat doen hoor. Uh, nou Voor de duidelijkheid iedereen die luistert, Geert Smink, morgen is de laatste dag. En we moeten ook nog even over uh, iets serieus hebben, want uh, er zijn drie dweilpauzen in deze tien kilometer. En er zijn mensen die zeggen, nou, had dat niet wat minder gekund? Nou... Nee, vandaag niet uh, met die hoge temperaturen buiten en zoveel mensen binnen en de vochtigheid loopt dus uh, enorm op en dat het slaat neer op dat ijs dan krijg je dus uh, ja, dat de derde paar echt wel nadeel heeft van een, uh, van een slechtere baan. Ja. Dus. voor de duidelijkheid als hij hier naar rechts loopt dan loopt hij naar buiten, nou, dan kunt hij een shirtje aan, korte broek, ja. teenslippers en als hij naar links loopt dan, uh, ja, dan moet de ijsmuts op. Ja dan moet hij jas aan en ijsmuts eigenlijk op ja. Maar ja met zomerijs hebben we het ook wel eens gehad. En uh, zwinters dan uh, loop je daar met een dunne jas aan. Maar dan moet je buiten dus een hele dikke jas aan hebben. Dat is 10 graden Fries, dus ja. Dat is het lot van de ijsmeester. Nou ja, laten we zo zeggen dat het een lot is. Geniet van uw pensioen en de laatste rondjes hier op Tijalf. Dat zal ik doen. Oké, okay. dank u wel. Ja, dank u wel. De man met de langzaamste rondjes op Tijalf, de ijsmeester... die net als Ron Mulder afscheid neemt. Uh, we kijken naar de 10 kilometer. We zijn inmiddels alweer bezig na de dweil. Hoe gaat het ermee, Eben en Sebas? We kijken naar uh, twee Duitse mannen, naar Moritz Geisreiter. Duitser dan dat kan het volgens mij niet. En Alexei Baumgartner. En die eerste, die uh, Geisreiter, 24 jaar oud trouwens, uit de Duitse schaatsmecca. Zuid-Duitsland uit Insel, waar we vorig jaar te gast waren met de wkh ligt op dit moment op kop in dit Duitse onderrondje. Ze hebben er uh, 84, meter bijna op zitten. Dat betekent dat... Uh, ...ze nog vier ronden te rijden ja. hebben in deze 10 kilometer. De snelste tijd is 13.284 van Shane Dobbin, de Nieuw-Zeelander. En Keizerrijter is al aardig bezig. Die zit namelijk 7,5 seconden op dit moment binnen die tijd. Dus een tijd van rond de 13 minuten en 20 seconden. En dat is dan maar een seconde of vier boven zijn persoonlijk record... Dat hij in februari 2011 reed in Salt Lake City. Aan de andere kant kwam hij daar bij de wereldbekerwedstrijd in Heerenveen. Hier in december, afgelopen december ook al wel bij in de buurt. Toen reed hij 13-17. Dus kortom, deze keizerijter is best bezig hebben aan een aardig seizoen op de lange afstanden. Ja, inderdaad. En dat is mooi dat we weer een paar Duitsers hebben die gewoon weer echt meedoen op deze lange, lange afstanden. En dan denk ik weer aan Frank Dietrich en dat soort mannen. Die waren vroeger ook echt goed op die lange afstanden. En dat, dat, dat past bij, bij, bij, bij de Duitsers. Dus dat is mooi. Er zijn ook schaatsers. Die die ook nog echt wel, uh, wel, wel kunnen, uh, kunnen uh, verbeteren. Het zijn nog jonge gasten en ze, en ze rijden goed. Het zijn grote, sterke kerels. Als er nog een paar extra, extra, extra uh, uh, pk's ingaan, dan uh, kunnen ze misschien wel een keertje meedoen voor, voor een tijd rond... De... 13, 10. En dat zijn toch een uh, tijden waarbij er nog te weinig schaatsen zijn. Keizerrijter is inmiddels doorgekomen, moet nog twee rondjes. En is uh, bijna acht seconden sneller dan Shane Dobbin. Ja, die 13.20 zit erin als hij dat weet vasthouden in de laatste ronde. Maar dan moet hij nog wel ietsje meer afstand nemen van de tijd van Dobbin. Geisreiter gaat in ieder geval wel het uh, onderlinge duel winnen met Alex Dijkbaum en tegenstander die trouwens uit Chemnitz komt. Dus Keizerrijter een Zuid-Duitse dus uit Insel, op weg naar de bel voor de laatste ronde de bel klinkt. eens kijken of dat verschil met Dobbin oploopt of dat het ietsje terugloopt. loopt zelfs ietsje terug. Het is 7 seconden en 16e van een seconde hebben. Ja, inderdaad. En dan zal hij wel een echte hele goede slotronde moeten rijden als hij nog onder die 13.20 wil komen. als we kijken naar voeren van Dietrich die konde er. Die kon vroeger echt onwijs sneller laatste ronde rijden, maar ik denk dat hij het op dit moment nog niet kan. Dus er zal een tijd worden van rond de 1321. Daar komt hij aan. Nou, we gaan eens even kijken. We kunnen gaan aftellen. 15, 16, 17, 18. Hij komt hier aan. 1328, 84 was de snelste tijd. 1321, 10 is nu de snelste tijd. Op naam van die Moritz Krijsrijder uit Insel. En zijn tegenstander Alexa Baumgartner is ook over de streep gekomen. 1329, 02 voor hem. Hij ietsje langzamer dan Shane Dobin. Betekent dat de top 3 dus nu luistert naar de namen Krijsrijder. Dobbin en Alexa Baumgartner. Wat mij trouwens al dat opvalt. Erwin, als je kijkt, s ochtends bij trainingen bij die Duitse mannen, ze rijden altijd alleen maar tempo rondjes. Als je kijkt naar trainingen van bijvoorbeeld Sven Kramer, ja. die uh, doet dan nog wel eens zo'n zo flinke versnelling. Maar uh, die Duitse mannen doen dat niet. Even heel kort. Ja, wij zijn in Nederland altijd bezig met, met, met, onze, met onze techniek en die Duitsers zijn alleen maar rondjes aan het timen. Je hoort ook nooit een aan technische aanwijzing, je hoort alleen maar draai 1 draai 2 Orde 9-8. Ja, dat is echt typisch Duits. Drie ritten gehad. We gaan naar de vierde rit. Babenko tegen Herako. Keizerrijder met de snelste tijd. Dus 13-21-10. En wij gaan tot het journaal van twee uur nog even doorpraten met Ron Mulder. Dat zit er al de hele tijd bij. We hadden eigenlijk al afscheid genomen, Ron. Maar ja, ik hoorde net die ijsmeester weer iets moois zeggen. Had het weer over zomerijs. Dan denk ik aan Stracciatella en aan vanilleijs. En... Ja. Ik bedoel, het duurt wel allemaal heel erg lang. En niet alleen deze ritten, maar het seizoen duurt gewoon heel lang. Ja, dat is, uh, dat is mijn uh, ergernis ook. Uh, en uh, dat is ook een beetje de discussie van de afgelopen dagen geweest. En uh, dan, dan wordt uh, zowel door de AISO als door de KNSB wordt verwezen... kijk, we hebben toch weer een volle hal. Maar waar het om gaat, dat is de programmering van evenementen. Je moet gewoon gaan schaatsen van uh, eind november tot... Uiterlijk eerste weekend maart. En gewoon ook in een logische volgorde van World Cups. Een EK ertussendoor en aansluitend. Het WK Sprint, WK Allround en WK Afstanden. En dan moet je gewoon uiterlijk het eerste weekend maart klaar zijn. Het gaat niet. Het is heel belangrijk. Deze 10.000 mensen hier in de hal. Natuurlijk, want die zorgen voor de atmosfeer. Maar het is natuurlijk ook... Televisie is natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel. En marketing ook. En het is natuurlijk wel van belang dat er ook veel mensen zitten te kijken. Nou ja, en dat is natuurlijk met deze zomerse temperaturen buiten. Dan uh, zitten er wat minder mensen te kijken. Wat gewoon wat jammer is voor de kijkcijfers. Zou je eigenlijk moeten zeggen, zo gauw de, want daar heb je ook nog een verleden in het wielrennen. Eén van, ja. de, van, de, van de mannen die aan de wief stonden van de Amstel Gold Race. Maar zou je eigenlijk gewoon moeten zeggen... op het moment dat er weer serieus in Europa gekoerst wordt... dan moet het schaatsen afgelopen ja. zijn? Ja, zeker. Nou ja, wat ik zeg, eerste weekend maart uh, klaar. En Want dan gaat het wielenseizoen ook, uh, ook weer beginnen. Maar dan, dan loop je dit risico niet. En we hebben dat twee jaar ook aangegeven. Van haal deze wedstrijd twee weken naar voren. De buitenlanders die hebben sinds Berlijn dus hier in hotels gezeten. Het is allemaal een kostbare zaak. Het, het is allemaal niet nodig. Maar krijg je de handen ervoor op elkaar? Nee, nee. En dat nee. ligt dan aan... Nou ja, dat is gewoon aan de besluitvaardigheid van, van de ASU. En, uh, ja, en ik vind dat de KNSB daar zich ook wat harder in moet opstellen. Gewoon. Want je doet niemand een plezier ermee om dit gewoon uh, in, uh, in het weekend uh, dat wij de zomertijd ingaan uh, te, gaan, uh, te gaan houden. Want eigenlijk zou je nog geen afscheid moeten nemen van de schaatsport, maar je doet het toch? Ik ga het doen en ik laat het graag overhandelen. We gaan zien of ze nog iets doen met de wijze tips van Ron Mulder. Wij gaan er weer even uit voor Ster Nieuws en Ster. En straks na tweeën zijn we er weer uiteraard het vervolg van 10 kilometer. Tot zo.